De Berlijnse politie heeft een c-element van de man verspreid... en op alle kerstmarkten van de stad wordt extra gesurveilleerd. In Den Bos hebben vanmiddag een paar duizend mensen gedemonstreerd... tegen de bezuiniging op de bijstand en de sociale werkvoorziening. De bijeenkomst was georganiseerd door de SP en de PVDA. Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken... verdedigde de kabinetsplannen op de manifestatie in Den Bosch.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 Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 9861. We hebben een lekker programma in de eredivisie met de nummers 1, 2 en 3. We beginnen met nummer 3, want die speelt tegen nummer 4 van onderen. NEC. En NEC is op bezoek bij Twente En daar is Henk Kok ook. We hebben 16 minuten gespeeld in de Grolsvesten. 16 minuten zonder doelpunt. maar ik heb wel de drie kansen gezien. En de eerste die was voor Zeefuik van NEC. Een voorzet van Wil werd even beroerd door Douglas... die ongelukkig aan deze wedstrijd is begonnen... want was ook met een andere gevaarlijke situatie betrokken. kijk nu even naar een vrije schop, maar die vrije schop moet worden overgenomen. En daarna kwam FC Twente langzaam aan toeren met twee hele goede kansen voor Chadli... die dus hersteld is van zijn blessure, die heeft opgelopen tegen Utrecht. Twee wedstrijden om kwart vracht. De nummer 1, de koploper AZ, kan uh, winterkampioen, moet ik het noemen. Maar ik zeg eigenlijk veel liever herfstmeister worden. Door te winnen van de graafschap. En Excelsior Heerenveen is ook om kwart vracht. En om kwart voor negen is er nog PSV tegen NAC. We hebben ook nog volleybal straks: Orion tegen Landsteden. Zaterdagavond langs lijnen ze tot 11 uur met sport en. plaatjes. Irene Cara met fame. Twente NEC. NEC erg verdedigende Kok? Nee, absoluut niet. Ik heb ze de vorige week gezien tegen FC Groen. Die begonnen ze gewoon verdedigend aan de wedstrijd. kwamen toen ook met 1-0 achter. Uh, maar toen gingen ze ook aanvallen. En FC, uh, NEC is tegen FC Twente begonnen, aanvallend begonnen. En uh, bovendien mag ik constateren even kijken naar deze mogelijkheid. Voor die hoed, die gaat maar net voor langs over Lassie Lassassassione vanaf de rechterkant in het 16-meter gebied. Schiet hij net voorbij de tweede paal. Dat was weer een mogelijkheid voor NEC uit Nijmegen. Ik vind ook dat FC Twente wat, uh, ja, wat slapjes aan de wedstrijd is begonnen en zeer zeker niet overtuigend. De eerste twee kansen waren ook voor NEC slot de verdediger van Douglas aan de zijkant in een 1 tegen 1 duel met Zefuik verloren ja het duel maar Zefuik gaf de bal niet al te lekker af op Van der Velden dat levert dus helemaal niks op maar daarna kreeg Zefuik een dot van een kans om NEC aan de leiding te brengen het was een voorzetter van Wil die werd weer verkeerd beroerd door Douglas en toen dus stond hij op 7 meter, 8 meter afstand misschien op, van, van, van Michailov af en die dacht ik zie die bal wel even binnen Michailov had geluk en Zefuik had pech van die bal. Die kwam tegen het been aan van, uh, van Michailov. Daarna was Twente een beetje wakker geschud en komt zo langzaam onder toeren met twee dotten van kansen voor, uh, voor Schadli. Eerst van heel dichtbij schoot hij op het lichaam van Babos. Toen een uitgelezen voorzet van Ola John. Dat is de SC Twente die met kop en schouders uh, erbovenuit steekt. De beste man tot nog toe in deze wedstrijd. Hij maakt wilde verdediger van NEC. Die draait hij helemaal dool. Een hele mooie voorzet. Schadli stond helemaal vrij. Maar die kopte te laconiek in de handen van Babos. Ik ga nu kijken naar de wedstrijd. De bal is in de midden Silke bij Douglas. Douglas drijft de bal een beetje op. Alles op de helft van de NEC. De bal die wordt teruggespeeld door, door Lanza naar Tindali. Tindali probeert de jong te bereiken. Dat gelukt ook. Smos is direct de tegenstander van de jong. Nog steeds buiten het 16 meter gebied. De jong probeert het 16 meter gebied binnen te gaan. Maar dan wordt dan die bal die wordt door Ibrahim. En Kan uh, NEC dan overnemen? Nee. NEC kan er niet overnemen. De druk van SC Twente neemt toe op het doel van NEC. Tindali gaat uh, lopen met de bal. En dan wordt die bal weer verspeeld door een van die spelers. Van FC Twente. Het is Schatby. Dan misschien de kouter van NEC over de rechterkant van het veld van de Velden. En dan een misverstand, denk ik, tussen Zeefuik en uh, Van der Veld. Nee, Zevenhuik kan die bal toch bereiken. Weer dat 1 tegen 1 Bij de cornervlag aan de rechterkant van het veld, tussen Zeefuik en uh, Douglas. Hij drijft hem helemaal in de hoek. Maar toch even tussen de benen door uh, van Douglas. Maar die bal die bereikt er niet. Uh, La Schunen. En zo kan FC Twente weer gaan uh, bouwen. Een aanval over de linkerkant van het veld. Hele slechte paard van Schatbi. Hele slechte plaats, tot wel de toch blij moet zijn... dat Jack er weer bij is geblesseerd geraakt tegen Utrecht. Maar nu een hele slechte plaats. En twee dorten van kansen gemist. Nog 0-0 in de grootsvesten. Bij ons wordt er vanavond gevoetbald. En in Duitsland en Engeland hebben ze het er al op zitten. Grotendeels. Arsenal-Everton eindigde in 1-0. En de matchwinnaar was opnieuw van Persie. Bolton-Wonders, Aston Villa 1-2. liverpool Queen's Park Rangers 1-0. Manchester United versloeg Wolverhampton met 4-1. Rooney 2 en Nani 2. North City won van Newcastle United 4-2. Swansea City versloeg Fulham 2-0. En West Bromwich Albion verloor van Wigan Athletic 1-2. Manchester City gaat een kop 38 uit 14. Manchester United heeft er 36, maar dan uit 15 is tweede. Tottenham Hotspur heeft er 31 uit 13. En Arsenal is vierde, 29 uit 15. En Chelsea vijfde, 28 uit 14. En dan Duitsland. Werder Bremen, Wolfsburg, 4-1. Mainz, HSV, 0-0. Nuremberg Hoffenheim, 0-2. Köln, Freiburg, 4-0. En Augsburg tegen Borussia Mönchengladbach, 1-0. Bij Hannover tegen Leverkusen is het... Bijna rust en er is nog niet gescoord daar, 0-0. Bayern München gaat een kop, 31 uit 15. Schalke heeft er ook 31, maar dan uit 16. En Borussia Dortmund is derde, 30 uit 15. München Gladbach, vierde, 30 uit 16.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 Dat was Walen. Henk Kok, uit wat jij tot nu toe gezien hebt... snap jij dat Twente derde en NEC vierde van onderen staat? Daar zat ik op een gegeven moment net aan te denken. En je zou gewoon zeggen dat FC Twente moet heel gemakkelijk gaan winnen van de NEC. Maar ja, ze hebben ook gelijk gespeeld hier thuis. FC Twente tegen Excelsior. Maar als je denkt FC Twente moet gemakkelijk winnen van NEC. Wat heel laag staat. Dan doe je aan ranglijstjournalistiek. Oh sorry. Dat wordt ja, ja, ja, ja, dat moet je niet doen. In de Eredivisie kan iedereen van iedereen winnen. Ik wil nog even refereren aan de wat 6-0 over van FC Groningen op Feyenoord. En hetzelfde Feyenoord win met 2-0 van PSV. Ik snap er helemaal niet. Van. Maar het is wel zo dat in deze ontmoeting NEC inmiddels drie kansen heeft gehad tegen de verdediging van FC Twente. En dat doet die verdediging van FC Twente iets niet goed. En iedere keer was Zeefuiken bij betrokken. Van der Velde heeft zojuist op doel geschoten. Die bal werd even losgelaten door Michailov. Maar Zeefuik kon die bal weer niet achter Michailov prikken. En weer was Douglas erbij betrokken. Want die was niet attent. Zeefuik was veel eerder bij die bal. Die afketsen van de handen van Michailov dan Douglas. Dus doet Zeefuik het dus goed gedaan. De bal is nu in een 16 meter gebied van FC Twente. De bal wordt de rechterkant gespeeld, naar Landstaat, halverwege de helft van Twente. Dan speelt hij even terug op Wiskrof, die 270 wedstrijden heeft gespeeld voor NEC. En als ik het dan toch over NEC heb, moet ik even zeggen, dat Platje, na zijn twee doelpunten tegen FC Groningen, gewoon weer op de bank zit. Daarvoor moet je een diploma hebben. Dan begrijp je dat. Ik heb dat diploma niet, maar Platje zit gewoon op de bank. Ja, maar die hij scoort zet... veel vaker als hij van de bank af uh, mag komen, hè? Ja, dat begrijp ik. Hij heeft drie doelpunten gemaakt als ze invallen. Nou ja, dan moet hij maar weer op de bank beginnen. Ik kijk naar Douglas Ronald. Die stoomt op de helft van NEC. De bal is bij Ola John. Dat krijgt Wil traditioneel moeilijk ook nu, maar hij is Wil er niet voorbij. Kan de bal dan toch afspelen naar Shardy? Shardy dan weer even terug, halverwege de helft van NEC naar Douglas. En Douglas ziet de ruimte op de rechterkant. Bij uh, Rosales en rolhalig niet Nee voor de voorzet. Maar die voorzet is slecht. Komt op de schoen van uh, Smofs. En dan naar Lasche Dan zijn er weinig mensen voorheen. Maar die bal kan wel weer in de voeten van Zeefuik worden gespeeld. Omdat Douglas weinig terugzet op Zeefuik. Want die staat gewoon 3, 4 meter achter hem te verdedigen. Het leeft allemaal niks op. Want ik zie veel af we terugspelen op uh, Babos. En zo hebben we inmiddels gespeeld een dertigtal minuten. Moet ik even denken aan de woorden van Münsterman. Ik ben goed in de citaten vanavond. En Münsterman heeft gezegd. Alleen in de voorbereiding heb ik leuke wedstrijden gezien van de RC Twente. En deze wedstrijd is toch nog toe niet echt leuk. Wel heeft NEC drie kansen gehad. Schatli heeft twee hele goede kansen gehad, maar er moeten dan ook doelpunten vallen. Van ja, dat is gewoon de slagroom op de taart. steunen. schuine een overtreding. Nee, zegt Makulier, geen overtreding of toch een overtreding? Heeft hij gefloten voor een vrije schop? Jawel, hij heeft wel gefloten Of heeft hij gefloten voor een overtreding? Ik denk dat er toch een vrije schop moet volgen voor NEC. Nee, het is gewoon een ingooien aan de rechterkant van het veld. De Velde. bal is afgegooid naar Van der Velden, teruggespeeld door Wil naar Van der Velden, dan gaat Van der Velden. Even bij liggen. En is dat nu wel een vrije schop. Ja, de overtreding is uh, wel gemaakt door de uh, Daliop uh, van de velden. En dan mag uh, NEC een vrije schop gaan nemen. Die vrije schop die wordt waarschijnlijk genomen door Koolwijk. Heel snel genomen. Al afgespeeld. Moet die voorzet komen. Komt de voorzet nog niet. Teruggespeeld naar Koolwijk. Halverwege een helft van de FC Twente. Helemaal vrij. Komt nu wel de voorzet. Scherp voor de goal. Oh, ho, ho, dat wordt net weer gemist. Hè? Net wordt die kans. Echt een echte mogelijkheid was dat weer voor NEC. Maar die kans die wordt gewoon omzeep geholpen door Ibrahim. En die bal is dan gewoon buiten gegaan. Jongen, dat was toch weer een kansje voor NEC. Slecht verdedigen bij FC Twente. Als dit maar goed gaat. 0-0. Ja, wij gaan het hebben over zwemmen. Uh, de Europese kampioenschappen Korte Baan. Uh, zwemmen doen we altijd goed, maar de Nederlands ploeg heeft nog altijd geen enkele medaille. Robin van Achelen wilde zijn titel op de 50 meter schoolslag prolongeren. Uh, we hebben nog geen enkele medaille, dus Bob van der Tak, dat lukte niet. Uh, hoe komt dat? Nee, dat uh, lukte niet. Je kon het misschien ook niet helemaal verwachten van Van Achelen... die vorig jaar in Eindhoven inderdaad die titel pakte. Maar hij uh, heeft zich sindsdien ook uh, geconcentreerd op uh, zijn trainerscarrière. Is ook uh, coach. Tegenwoordig bij AZNPC doet niet fulltime meer aan zwemmen. Ook alleen nog maar op de korte baan. En ja, dan kom je natuurlijk tegen mannen die wel echt nog 100% voor dat zwemmen geven. En dan krijg je het dus moeilijk. Fabio Scotsoli, de Italiaan, die won. Van Achelen tikte als zesde aan uiteindelijk op ruim een halve seconde. Maar geen medaille dus voor Van Achelen. Ja, er werd ook nog wel wat verwacht van Job Kienhuis. Uh, op de 1500 meter, dat duurt heel lang voordat je hem binnen bent. Maar ja. Uh, ja, de rest was binnen voor hem. Althans de, eer, de eerdere, uh, dus ook geen medaille teleurstelling? Ja, toch wel een beetje. Hij is toch wel in goede vorm, Job Kienhuis. Vorige week op het ONK in Eindhoven zwom hij ook op de 1500 meter vrij. Dat schitterende nieuwe Nederlands record... De eerste Nederlandse man die onder de 15 minuten zwom. Dus met de vormen leek het wel goed te zitten. Maar ja, korte baan is toch nog wat anders natuurlijk ook dan de lange baan. Maar je kunt niet echt zeggen dat hij slecht zwom. Kienhuis zwom weer een nieuw Nederlands record. 14 39 0, maar uh, hij kwam toch wel wat tekort ten opzichte van uh, de internationale concurrentie. Bijvoorbeeld ook uh, Mateusz Zavrimovic, de Pool, die de snelste tijd klokte. Opmerkelijk trouwens was dat hij dat uh, vanmorgen deed. Er werd in twee series gezwommen, een serie vanochtend en een serie vanmiddag. Maar uh, degene die dus vanochtend zwom, op het moment dat de minste mensen dat gezien zullen hebben, die uh, ging uiteindelijk er met het goud van door. Uh. Het is in Polen, uh, daar ook het koningsnummer natuurlijk, de 100 meter vrij. Was de mooie race? Ja, het was wel een mooie race. Uh, met een Nederlander ook, Joost Rijns. Uh, zwom gisteren een uh, nieuw persoonlijk record. Uh, had zelfs een uh, swim-off nodig om die finale te bereiken. Want je hebt uh, de skate-off in het schaatsen, maar in het zwemmen heb je soms ook de swim-off. Als twee mensen uh, tegelijk uh, eindigen in de halve finale... En ja, dan als dat net de tiende plaats is... dan moeten ze tegen elkaar uitkomen om te bepalen wie die finale haalt. Nou, Rijns redde dat gisteren. Maar ja, 100 meter vrij, het koningsnummer... dan weet je dat het moeilijk wordt natuurlijk. Zevende plaats uiteindelijk voor Rijns in een tijd van 47'65. Weer een uh, dik nieuw persoonlijk record. Tot gisteren had hij nog nooit onder de 48 seconden gezwommen. Dus uh, wel een goede tijd, maar geen uh, ere mee taald. Goud ging daar naar Sergei Vezikov een uh, in, Rusla in uh, Italië trainende Rus, zo moet ik het zeggen. En het was wel pikant dat de nummer twee een Italiaan was. Die kreeg dus klop van Vesikov. Dat was uh, Luca Dotto. Ja, er was ook nog een estafette. De 4 x 50 meter wisselslag bij de vrouwen. Daar doen we het altijd goed met, uh, ja, met vrouwen. Ja. Uh, maar ook daar niks? Ja, sterker nog. De laatste drie jaar was Nederland Europees kampioen op dat onderdeel. Maar goed, dat was natuurlijk wel met de a ploeg Met alle grote bekende namen. Die waren er nu niet... Het waren nu Wendy van der Zanden, Tessa Brouwer, uh, Kira Toussaint en Tamara van Vliet. Veel uh, jonge, uh, talentvolle zwemsters, maar die hebben nog niet het niveau om... Uh een titel te winnen, dat lukte ook zeker niet. Ze ging als negende naar de finale, tikte uiteindelijk als tiende aan. Maar omdat er nog twee landen werden gedisqualificeerd... leverde het uiteindelijk toch nog plaats acht op. Maar uh, nee, meegedaan om het podium hebben ze absoluut niet. De overwinning ging daar trouwens naar Denemarken. Ja, en als ik alle namen hoor die jij uh, genoemd hebt... dan uh, is dit niet het toernooi waar de Nederlandse groten zich laten zien. Nee, er zijn maar heel weinig Nederlandse toppers. Ja, Job Kienhuis is er, Juri Verlinde is er. Die gaan we morgen ook nog zien op de 50 meter vlinderslag. Uh, Hinkelins Schreuder had moeten zwemmen. Is eigenlijk nog de grootste naam bij de vrouwen. Maar is inmiddels naar huis gegaan uh, vandaag ziek. Was vorige week ook al niet helemaal lekker op het ONK. Toen uh, had ze last van bronchitis. Daar had ze nu nog een beetje de naweeën van. Ze gaf gisteren ook al verstek op de 50 meter vlinderslag. Had morgen moeten starten op de 50 meter vrije slag. Maar... Uh, dat is niet doorgegaan, ze is ziek naar huis. dat uh, ja, is jammer voor Nederland, maar ook voor haarzelf... omdat uh, dit toernooi ook belangrijk was voor haar A-status bij het NOC NSF. Ze had eigenlijk bij de eerste vier op een van die afstanden moeten eindigen... om die A-status te behouden. Dat is dus niet gelukt nu, dus het is de vraag... Uh, of wat... ze alle faciliteiten en geld houdt. Precies, het is de vraag wat daarmee gaat gebeuren. Het schijnt dat er wel weer een uh, uitzondering uh, gemaakt zou kunnen worden. Maar goed, ja, dat uh, moeten we even afwachten, of dat ook gaat gebeuren. Oké, okay. Bob van der Tak, bedankt. Het nummer heet Sure Thing en het is van Saint-Germain. We, We gaan naar Henk Kork, Twente, NEC, nog steeds 0-0. Ja, nog steeds 0-0. Goed spel is wat anders, maar spanning, spanning kan de wedstrijd ook heel leuk maken. En ik vind het gewoon uh, buitengewoon uh, spannend. Ik kijk even naar een aanval van FC Twente over de rechterkant van de Velde. Maar Sjart uh, kan gewoon niet bij de bal en dan kan Comboy uitverdedigen. De bal is weer uh, in de voeten van Selezi. En die geeft hier een diepe bal op 7 uit. Die staat tussen een tweetal tegenstanders, maar kan de bal toch goed terugtroppen op Lassie Dan heeft NEC weer de nodige ruimte. De bal zou afgespeeld kunnen worden naar van der Velde. Hij kiest, ja, waar kiest Lassie nou voor? Die bal die komt niet bij Zeefuik. En Van der Velden stond helemaal vrij aan de rechterkant. Nee, deze keuze die zal Lassie Schöne zelf niet begrijpen. En ik begrijp hem al helemaal niet. Het is nog 0 tegen 0. Maar andermaal is NEC weer heel dicht bij een doelpunt geweest. Het was een um, kans, een grote kans uh, voor Gozens En ik begrijp wel dat uh, Co. ze graag aanvalt. Dat is de hand van Co. ze aanvallen. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat je verdedigend zoveel ruimte weggeeft. Gozens kreeg een grote kans. Hij kon schieten met zijn linkerbeen. Rosales was geen velden of wegen te bekennen. Ze zijn directe tegenstander, maar de God van Goosters ging ruim en ruim over... En SC Twente geeft verdedigend veel te veel weg. En een NEC trekt zich voortdurend bij de aanvallen van FC Twente... heel snel terug op eigen speelhelft. Dat is dan moeilijk doorheen te komen. En dan moet je het baltempo opvoeren en dan moet je veel in beweging zijn. En dat doet SC Twente niet. De bal is nu bij Ibrahim, nee, je schiet ja bij Ibrahim was het. Maar die is de bal alweer kwijtgerijden en dan kan SC Twente schiet weer aanval. een Maar dan moet het paas wel goed zijn. En die paas is vaak ook niet goed. Nu gaat het bel goed, naar de linkerkant van het veld, naar de team Dali. Olazion is wat teruggevallen begon heel goed aan de eerste 10 minuten... En deze paas van Dali. komt weer nergens terecht. Komt gewoon in de voeten van Wil. En dan is de bal alweer bij NEC. En weer hebben ze nodig ruimte. Het is een 3 tegen drie situatie. Er moet een tempo voorop opgevoerd worden. Die bal die wordt teruggespeeld naar de Koolwijk. Maar dan struikelt Koolwijk netjes als de Schoenen. Die struikelt wat over de bal. Maar die kan dan terug nog terugspelen naar de Conboy. Dan wordt die bal weer naar voren gespeeld. Naar Smos. Maar Smos in de voeten van Douglas. En zo komt Twente weer heel gemakkelijk in balbezit. Douglas vraagt allemaal om de bal. En alles trekt zich weer terug wat NEC is op op de helft, op de eigen speelhelft... om de ruimte dus maar klein te maken. Tempo weer veel te laag, baltempo veel te laag... en veel te weinig beweging voorin bij de FC 20. Twente. Dat verklaart onder meer de 0-0. En een van de twee wedstrijden die om kwart voor acht beginnen... is Excelsior tegen Heerenveen. En het leuke van die twee ploegen is dat ze allebei AZ... als laatste tegenstander hadden... en allebei een erg goed resultaat haalden tegen AZ. Althans, eh, voor hun kunnen. En die houtkamp. Ja, 5-1 winnen... Als Herenveen, zijn de, op AZ en die tweede helft, die woensdag werd uitgespeeld. AZ op 0-0 houden voor Excelsior. Dat zijn gewoon goede resultaten. En geeft hoop, maar zeker geen zekerheid voor de toekomst. Uh, ja, Excelsior-Herenveen, wat moet je daarvan uh, verwachten? 17e, uh, Excelsior, 6e, Herenveen. Dat het erg goed doet. Al weken en weken niet verslagen. En uh, eigenlijk is de verwachting dat het trio voorin. En dat is met Asaidi en Narsing. En met Dost. Dat die de verdediging van Excelsior uit elkaar gaat reten. Maar dat zal niet zo makkelijk zijn. Want Excelsior zal verdedigend spelen. Net zoals ze dat afgelopen woensdag dus in die uitgespeelde wedstrijd tegen AZ erg goed deden. Doet dat Excelsior met Martijn de Vries als linksbek. Want Scheiman is na die belachelijke overtreding van vorige week tegen Ajax uh, geschorst. Voor uh, vier wedstrijden waarvan één voorwaardelijk. En met uh, Joost Broersen die in de basis staat. Allemaal ten koste van Niels Fortoren die gepasseerd is en op de bank zit. En als ik het heb over bank dan zie ik ook bij en een opvallende man op de bank. Geert Arend Roorda. Vorig jaar na de winterstop kwam hij bij Excelsior. Deed het heel erg goed en hield mede door zijn doelpunt en zijn goede spel. Excelsior in de eredivisie. Hij heeft alweer een paar wedstrijdjes na een zware blessure kunnen spelen bij de belofte van Herenveen en begint vandaag in de wedstrijd tegen Excelsior voor Herenveen bij Ron Jans op de bank. Twente NEC is bijna aan de rust toe, Henk Kok. Ja, we moeten nog een uh, minuut of twee uh, spelen. Rami nu over de as van het vel. Van de paas van Bayerami. Komt in tweede instantie toch wel uh, bij Brama. Die speelt de bal uh, terug naar Douglas. Bij de stand van uh, 0 tegen 0. En dan uh, Douglas weer naar Brahma. Rosales is vrij aan de rechterkant. Maar uh, Brama speelt hem toch maar even terug naar uh, Douglas. Er is weinig ruimte. Alles op de helft van NEC. Selezi probeert in te grijpen. Dat doet hij ook. En dan kan er een paas volgen. Op... Even is dat gaat weer even niet goed aan de linkerkant van het vel bij NEC. Die counter had veel beter uitgespeeld kunnen worden door de goos aan het de bal direct kunnen meegeven naar Zeefuik. Nu is NEC nog in balbezit. De bal wordt voorgezet door Conboy. Maar dan uitverdedigd door FC Twente. Ik vind het wel een beetje genieten. Ik geniet van het tactische spel van NEC. Dat zich onmiddellijk weer terugtrekt over het algemeen als FC Twente in balbezit is. Maar nu wordt het dan even gejaagd door meer dan Zeefuik. Maar Michailov kan die bal wegtrappen naar de linkerkant van het veld. Dan komt hij daar bij de jongen. Die jongen heb ik eigenlijk ook nog helemaal niet in de wedstrijd gezien. Nog geen kans gehad. Charles heeft wel twee goede kansen dus voor FC Twente. Maar... NEC heeft er meer gehad. FC Twente toch nog steeds in de aanval. Over de linkerkant van het veld. Die bal die moet nu voorkomen. Maar ook die voorzet is weer heel slecht. Die wordt gewoon weggekopt. En het hart van de verdediging. En zo komt NEC weer zeer gemakkelijk in balbezit. Maar nu zet FC Twente wel wat druk op de bal. En is het wat moeilijk uit verdedigen. Een bal bij Wil aan de rechterkant van het veld. De rechter verdediger heeft hem weer uitgespeeld naar Ibrahim. En Ibrahim weer terug naar Wil. En dan gaat Wil weer terug naar Babos. En uh, NEC die vindt het ongetwijfeld leuk om de rust in te gaan met 0-0. tegen 0. Pastoor zal ongetwijfeld tevreden zijn. de trainer van. NEC en co-Adriaens kan maar alleen maar buitengewoon ontevreden zijn. Het zou me bijvoorbeeld niet verbazen als in die tweede helft Janko binnen de lijnen komt. Want die score die heeft maar een paar minuten nodig om over het algemeen te scoren. Er is veel kritiek op Janko. Maar Adriaans heeft nu gekozen voor een die jong met Charlie. Maar dat komt er in deze wedstrijd vooralsnog niet uit. En als er dan ballen van de zijkant kunnen komen in die tweede helft... dan is Janko toch altijd wel paraat met het hoofd al met zijn schoen. Die heeft altijd gevoel voor de positie. En die weet precies waar het doel staat. En die weet nog beter het net te vinden. FC Twente gaat door over de rechterkant van de Vek Via Rosales. Rosales speelt me dan af naar de Bayrami Bayerami weer in de voeten van Charlie. Ter hoogte van de cornervlag nu. Maar die wordt natuurlijk onmiddellijk op de huid gezeten door Smos. Die bal die moet voorgezet worden. komt de voorzet bij de eerste paal. En wordt al te gemakkelijk over de doellijn geschoten door Salesi. Maar de hoekschop wordt niet meer genomen. Wordt wel gefloten. Maar Makkeli geeft aan: tijd is tijd. We hebben 45 minuten gevoetbald. Het is 0 tegen 0. De supporters van SC Twente zullen zeer ontevreden zijn. En die van de NEC, ja, ja die, doen, die doen het goed. 0-0 tegen FC. SC Twente in een uitwedstrijd is gewoon goed en Twente moet dus goed nadenken hoe ze die tweede helft willen gaan aanpakken. Moeten eerst even terugdenken aan die wedstrijd tegen Excelsior. Dat werd hier ook 2-2 en heeft SC Twente toen ook punten weggegeven. Dat kan ook maar zo gebeuren in deze wedstrijd. Dust whispers, all things will be silence. She turns The sound in the scene, clouds burst. De Jayhawks, met She Walks in So Many Ways. AZ kan Herbstmeister worden, of winterkampioen. Dat klinkt eigenlijk veel, veel minder leuk dan Herbstmeister. Uh, maar dan moeten ze wel even winnen van de graafschap. En in uh, vier dagen heeft AZ wel vijf punten verspeeld. Is het nou goed paniek in Alkmaar, uh, Bas Tegelen? Hoi uh, Ronald, goedenavond. Nee, Hoi. Dat valt volgens mij wel mee, uh, maar wel is duidelijk dat de wind hier even stormachtig van de verkeerde kant uh, blaast. Want uh, nou ja, daar zit nog een 0-0 tegen Malmö voor eigenlijk, die ook niet om aan te zien was. Nee. Uh, dus het zit allemaal een beetje tegen, maar paniek nee. Ze wisten in Alkma natuurlijk ook wel dat ze nou ja, een keer in een fase zouden komen waarin het allemaal wat minder ging. Dat is geen verrassing, uh, dat dat nu gebeurt zo vlak voor de winter, nou ja, dat kan dan. Uh, ze weten ook dat nu een tegenstander op het programma staat, de Graafschap, waar je dan wel thuis van moet winnen. Want dat is wel waar men van doordrongen is al. Maar Je kan in vorm zijn of niet, dat maakt echt niet uit. Maar thuis van de Graafschap moet je gewoon winnen. Punt. En daar is dus uh, geen enkel smoesje goed genoeg om de afloop te verklaren waarom dat niet gelukt is. Zeker niet omdat eigenlijk iedereen van de laatste weken... Inzetbaar is. Viergever is uh, gewoon weer in het elftal verschenen. Het is in feite dezelfde opstelling vanavond als waarmee AZ afgelopen woensdag die helft uitvoetbalde tegen Excelsior. En dan komt de Graafschap dat uh, nou ja, een keer op een keer af. Afgelopen week thuis van Rode JC verloor. Een paar kleine blessuretjes heeft. En dus geen risico neemt. Want de Graafschap zal denken, nou ja AZ uit dat is leuk. Maar volgende week krijgen wij RKC thuis. Dat is vrijdag aanstaande. En dat zijn natuurlijk voor de Graafschap wedstrijden die er echt toe doen. En dat betekent dat Koyala, hoewel die een MRI-scan heeft ondergaan aan zijn knie. Maar ook Srekovic, die wat lichte klachten heeft aan de hamstring, niet spelen. En dat zij vervangen worden door Frenkel. Dat verschuift er het een en ander van de paafend weer naar het centrum. Meijer die daar stond op het middenveld. En El Hasnaoui speelt dan voorin op de plek van Srekovic. Maar goed, daar weet men dus, het hoeft vanavond niet. Het moet volgende week wel. Misschien is dat in voordeel van AZ. Oké, okay, we zullen het uh, straks allemaal merken, uh, Bas. Uh, we gaan hockeyen. De finale plaats zat er voor de hockeyers niet in. Bij het toernooi om de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland. In de halffinale was Spanje met 3-1 te sterk. Gerard de Groot en de bondscoach, Paul van As. Was je verrast, Paul, dat Spanje daar ineens weer stond? Ja, wel verrast dat ze... Uh...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 minuten voor tijd kwamen we nog op 2-1. Uh, uh, dat was mooi. En dan ben je, zit je eigenlijk voldoende in de wedstrijd. Maar, uh, en na de rust hebben we ook gezegd, het gaat eigenlijk goed. We gaan nu uh, to execute, hè. Gaan we het laten we het gewoon doen. Dat was ook zichtbaar. Ik moet ik zeggen, we hebben ze helemaal opgesloten. En we hadden ook uh, vrij veel kansen. En, uh, en uh, ook weer wederom veel corners. Maar we kregen die wedstrijd maar niet omgebroken. En uh, uh, aan onze kant gekeerd. En eigenlijk net zoals tegen Australië. Je staat te vechten om 2-2 te maken in de tweede helft. En die valt niet en, valt drie en dan valt er 3-1 en dan heb je toch te, te weinig tijd. En, uh, uh, ja. Dus zij hebben het goed gedaan. Je stipt het al even aan. Paul, We uh, kregen veel corners. Zes, uh, als ik het allemaal goed heb geteld. Uh, je hebt drie specialisten in het uh, team staan op dit moment. Geloof je daar nog in? <laughs> ja, Geert. Nee, ik geloof natuurlijk in die gasten. Want die kunnen fantastische corner pushen. Ja, maar het, het, Alleen... het idee om met drie specialisten erin te, te, te ja, spelen. Ja, ja, ja, ja. Maar wat je ziet trouwens het hele toernooi... Hè? die statistiek is uh, heel, heel slecht bij iedereen, hè? bij zijn corner. Duizend uh, hadden nu één uit, uh, één uit twaalf gemaakt... Tot, tot en met de wedstrijd van de net. En dat werd twee uit dertig. Toen ze er eindelijk één maakte, maandag Direct. Uh, dus wat dat betreft uh, is het wel een beetje de, de nieuwe tijd. Het komt ook dat er mag veel. Je mag gewoon suicide lopen. Je mag zelf springen. Dat mocht vroeger niet. En als je de bal tegen je, tegen, dus boven de knieën krijgt, wat, wat, uh, dus, ja, dan, uh, dan krijg je hem dus tegen. Dat hadden wij dus. Toen kwam natuurlijk ook weer die 3-1.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 Nou ja, uh, uh, nee, want uh, ik, we gaan nog niet doen, denken. Uh, alleen, het moet, uh, het moet, uh, we moeten het automatisme wat erin zit in een standaard corner, uh, dan moet er automatisch veel meer komen in, in variaties die, die je kan spelen. Uh, en dat wel. Uh, daar hebben we nog wel een hele, hele periode voor. Maar op die manier zullen we wel mee bezig moeten gaan. De hockeybondskoos Paul van Assen probeerde het allemaal uit te leggen aan Gerard de Groot. En mocht u helemaal geen genoeg van hockey kunnen krijgen... om vijf over half vier vannacht speelt Nederland om de derde plaats tegen Nieuw-Zeeland. En dat is te zien op nos.nl. Vijf over half vier. On a cold winter's night all oh, this time the river flows. Silent year en we gaan naar Bas Stigler. Ja, dat is een heel kort maar daadkrachtig overgangetje. 0-0 de stand Dankjewel. bij AZ De Graafschap. Dan vul ik alle dingen die er nog bij het worden gezegd zelf al in. Half minuut gespeeld, wedstrijd net begonnen. AZ kan bij winst winterkampioen herfstmeister worden. Uh, maar dan moet het dus wel winnen van De Graafschap dat een probleempje heeft gekend in de warming-up. Want het was de bedoeling dat Breinburg zou spelen, maar die is in de warming-up afgehaakt. En Sjoerd Overgoor heeft de elfde uren zijn plaats ingenomen. Opgeteld bij de blessures van Koyala en dus ook van uh, Srekovic. Toch wat aanpassingen in het elftal van Uldering. AZ heeft de bal. Berens krijgt hij nou een tikje of verstapt hij zich? Gaat in ieder geval naar de grond. Sander heeft de bal en kijkt en denkt ik ga toch maar eens die bal over de zijlijn spelen. Nou uh, voelt Berens aan zijn achterwerk lijkt het. En de vraag is krijgt hij een tikje. Dat zou er van Frenkel geweest moeten zijn. Ja dat krijgt hij wel. Het is een klein knietje. Ik heb niet de indruk dat het heel erg hard en heel erg gemeen en heel erg heftig is. Maar... Ja, als je iemand net verkeerd raakt, dan heb je er behoorlijk last van. Dat overkomt Berens. De verzorging is dichtbij, want het gebeurde bij wijze van spreken op de zijlijn. Dat is dan een geluk bij een ongeluk. Frenkel die dus terugkeert in dat elftal van de Graafschap als linksback, Staat met de bal in zijn armen klaar om, te in, om in te gaan gooien. Berens staat weer. Vandaar dat je dat al vrij rustig kan zeggen, want dat gaat dus wel goed. Klein knietje. Maar de schade valt denk ik mee. Wordt nog wel verzorgd aan de zijkant. En dan uh, gaat de bal nu via Van der Pavert normaal gesproken worden teruggegeven aan AZ. Dan kunnen we door daar waar we begonnen waren. Gebeurt inderdaad. Applaus is er voor uh, Van der Pavert. Dat zal de laatste keer zijn dat hij applaus krijgt vanavond. Een bal bezit voor AZ via Moisander. Die dus weer zijn compaan 4 geven naast zich weet. Tijdje daar met Clavant gestaan. Moisander nu lopen met de bal. Een paar meter de middenlijn over. Goede bal zegt naar uh, Altidoor, Buiten spel. En nou weten we sinds deze week dat dat niks zegt. Als er een grensrechter met zijn vlag omhoog staat. Maar eh, nou ja, een herhaling biedt over het algemeen wel uitkomst. Dan zien we de Pasen en zien we inderdaad zij het millimeterwerk. Maar toch El Tidor buitenspel staan. Kortom, deze grensrechter weet wel hoe het werkt. 0-0 na 2,5 minuut in Alkmaar. En een half minuut langer zijn ze bezig in Rotterdam op Woudestein. Excelsior Heerenveen en die Houtkamp. Ik vrees dat Excelsior een hele zware avond tegemoet gaat. Dat kun je van tevoren wel verwachten. Maar waren het niet dat uh, drie thuiswedstrijden achter elkaar niet verloren werd door Excelsior. Maar als je zo de eerste minuten ziet. Het is 0-0 overigens. Is uh, het uh, vrouwen en kinderen eerst geweest. En is het alleen maar aanvallen van Heerenveen. Met nu Assay die uh, aan de linkerkant hier voor ze probeert te geven. Wordt uh, onderschept. En dan kan Breuer de bal uh, ex Excelsior heeft daar een, een tijdje gespeeld. Nu alweer een hele tijd in Heerenveen. En gaat de bal terug naar Ramon Zomer. Zomer gaat eens lopen met de bal. Gaat nu over de middellijn. Wordt gevraagd door Dost. Wordt gezocht naar Dost, maar die wordt niet gevonden. Omdat daar goed tussen zit Noricio Nieveld. Die speelt de bal naar Maatsen aan de rechterkant. De maker van het doelpunt tegen Ajax. Een hele mooie beweging langs Breuer. Hij is nog steeds de bal bezit en wordt dan opgevangen. En krijgt een vrije trap mee van Dennis Hitler. de scheidsrechter. Zijn tweede wedstrijd in de eredivisie... Vorige week zijn debuutmakend toen deed hij het goed bij de wedstrijd bij de Graafschap. En nu in de wedstrijd Excelsior tegen Herenveen mag de heer Hiegler de fluit weer hanteren. Doet dat, geeft de vrije trap aan Excelsior. Laten we die nog even meenemen, want Joost Poersen staat daarachter. Gaat hem met het linkerbeen vanaf de rechterkant op de helft van Herenveen het strafschopgebied inbrengen. Kijken of er wat koppers mee naar voren zijn. Daan Smit kan dat, er wordt ook gezocht. Maar de bal wordt uit de verdediging weggekomen door Herenveen En verder getransporteerd door Breuer, maar weer opgevangen... Door Excelsior. En het is weer Maatsen. Die schiet de bal. Heel aardig schot. Maar gevangen door Brian van der Bussen. 0-0 na 3, nee, 4,5 minuut al. In de eerste helft bij Excelsior tegen Herenveen. Twente zal in de tweede helft veel meer moeten laten zien dan in de eerste helft. om te winnen van NEC Henk ja, het was wel een geklaag en een in de rust van deze wedstrijd. Hoe slecht dat fc Twente wel speelde tegen de NEC. Maar de NEC doet het gewoon goed. We zijn inderdaad begonnen aan die tweede helft. De stand is nog 0 tegen 0. En Janko. Ja, het was niet zo moeilijk om dat te voorspellen. Is inderdaad binnen de lijnen gekomen. En Bayerami is eruit gehad. En nu speelt vanaf de linkerkant Chadli. Vanaf de rechterkant Ola John. En op 10 is de Jong gaan spelen. Esther Twente probeert in bouwbezit te komen. De Jong gaat de lucht in. Maar het duel wordt uiteindelijk gewonnen door Ibrahim. Maar er zit toch weer een fc Twente speler tussen is teruggespeeld naar Douglas, die echt een onherkenbare wedstrijd speelt tegen NEC. En met onherkenbaar bedoel ik dan, normaal gesproken is Douglas toch een betrouwbare pion in de verdediging van FC 20, maar in deze wedstrijd tot dusver en zeker in de eerste 45 minuten absoluut niet. Nu speelt hij de bal naar de linkerkant van het veld, naar Tindalli, Tindalli dan in de diepte naar de Jong. De Jong legt hem terug op Schard, die kiest dan voor een voorzet, die is de kopkant voor Janko. Moet gescoord worden door De Jong. De Jong mist de kans. Janko schiet nog eens een keertje de bal in. Maar tegen een van de centrale verdedigers aan. Maar het gevaar is nog niet geweken. Omdat John, die moet de bal daarvoor zetten. Van buiten het 16 meter gebied. Maar dan precies in de handen van Babos. Dit was de eerste kans weer voor FC Twente in de tweede helft. En wie was erbij betrokken? Janko. En als De Jong wat attenter was geweest... had hij zijn negende doelpunt voor FC Twente kunnen scoren. Nu blijft het vooralsnog 0-0. En was dat. Kan de Graafschappen het tot nu toe droog houden, Bas Stigler? Dat lukt. 9 minuten 0-0 in de Alkmaar bij AZ de Graafschap. 1 Eén uh, schot op doel gezien zelfs van de graafschap Een balletje van Poepon. Na een klein misverstand achterin bij de Alkmaarders. Die wel de bal hebben, maar nog niet echt gevaarlijk zijn geweest. Een paar keer dreigend. Maar elke keer als het echt dreigend werd, ging de vlag omhoog voor buitenspel. Tot drie keer toe al in de eerste 9 minuten. We hebben in herhaling kunnen zien dat ze ook alle drie... Terecht vanwege bij het spel weer teruggefloten. Balboe zit wel weer voor AZ zoals dat eigenlijk in de eerste minuten veel is. En AZ wil ook wel naar voren. Dat zie je wel in alles. Maar de graafschap loopt uiteraard zou je zeggen massaal naar achteren. Dus veel ruimte is er niet. Berends nu vanaf de rechterkant. Er wordt ruimte gemaakt door Wernblom. Daardoor kan Berends naar het midden trekken. Maar geeft hij voor de tweede keer in korte tijd een slechte paas. Deze bal komt eigenlijk een beetje achter Maher terecht. En wordt dan door de graafschap onschadelijk gemaakt. Dan komt die bal uit bij Elhasnawi aan de linkerkant. Die wordt opgejaagd. Dat is dus de man die zeg maar links voorin speelt, als je dat zo mag noemen in het systeem waarin de graafschap speelt. Maar die staat halverwege zijn eigen helft, kan de bal onder druk van tegenstanders echt niet kwijt naar voren. En moet hem dan maar via een tegenstander over de zijlijn spelen, zodat Frenkel uiteindelijk mag gaan gooien. Dat doet hij op een meter of 15 bij de cornervlag vandaan, maar daar staat het hele stuk voor hem vol met mensen van AZ. Nou raakt de graafschap na het ingooien zo in paniek via Overgoor. Die dus de elfde uren Breinburg moest vervangen, die in de warming-up niet bleek te kunnen spelen. Dat er opnieuw een ingooi komt, maar nu voor AZ. En Eltidoor de bal heeft gegeven aan Reinen. Reinen zoekt contact met Maher op 20 meter van het doel. Die staat er met zijn rug naartoe. We moet de bal terugspelen naar Elm. Die wordt achtervolgd door Rozen. Ik vrees voor Elm de hele avond. Zoals de koppeltjes op het middenveld eigenlijk vrij makkelijk meteen gevonden zijn. Maar er dus ook ruimte ligt voor mensen die van achteruit durven in te schuiven, zoals nu met 4-geven. Die ver komt en dan probeert om Eltidoor te bereiken in de loop. Maar dat lukt niet. Hij was wel eventjes bij Van de Paavert weggelopen. Maar als de bal niet komt, dan heeft dat allemaal niet zo ongelooflijk veel zin. 11 minuten gespeeld, nog geen goals in Alkmaar bij AZ de Graafschap. En ook 11 minuten gespeeld bij Excelsior Heerenveen. 0-0. En 10 minuten in de tweede helft bij Twente NEC. 0-0. Vorig weekend was een topscore met 44 goals. Maar nu nog niet 1 in 3 wedstrijden. Tot zo, na het journaal.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 Ontdek samen met Kiet Rie en al onze andere welkomers de leukste adresjes op alle Thales-bestemmingen. Reserveer voor 18 december en boek Parijs vanaf 29 euro. Thales, van harte welkom. Voorwaarden en reserveringen op thales.com. Het kruller het mooist gelegen museum van Nederland. In de wintermaanden warm aanbevolen met van Gogh en een beeldentuin in winterkleed. Kijk op km.nl met kerst geopend.